Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De basisbeurs staat vandaag op de agenda in de Tweede Kamer. Ze beginnen daar nu aan een vergadering. In plannen van het kabinet staat dat je per maand 255 euro zou moeten krijgen als je op kamers gaat. En 91 euro als je thuis woont. Ook studenten die afgelopen jaren moesten lenen zouden geld krijgen, vertelt verslaggever Wilco Boom. Die studenten krijgen een compensatie van ruim 1400 euro... Bovendien wil minister Dijkgraaf ook een studievoucher waar ze recht op hebben in mindering brengen op hun studieschuld. Dat is nog eens ruim 1700 euro, dus alles bij elkaar ruim 3000. Maar dat is een schijntje in vergelijking met de circa 13.000 euro die studenten kunnen krijgen als straks de basisbeurs er weer is. En veel oppositiepartijen vinden dat dan ook veel te weinig, die compensatie. Maar meer geld is er niet volgens het kabinet, ook omdat er al meer geld moet naar bijvoorbeeld Defensie. Vandaag gaat een aantal tijdelijke scholen open voor gevluchte Oekraïense kinderen. De onderwijsminister opent er bijvoorbeeld een in Arnhem en in Ederveen. De Oekraïense leerlingen krijgen een Nederlandse les, maar ook rekenen en wiskunde, al krijgen ze hulp bij het verwerken van trauma's. Vanochtend zijn er geen problemen meer op het spoor. Gisteren lagen alle Intercities en sprinters plat door een grote storing, vertelt de NS. Wij hebben systemen die ervoor zeg maar zorgen dat je weet waar een connecteur is en waar je materieel is, de treinen, waar die zijn. Nou, dat werkte niet meer en dat zorgde ervoor dat we in het begin van de middag de treinen ja, moesten stoppen. En Amerikaanse sterren en artiesten konden gisteravond weer hun glitterpakken en jurken uit de kast trekken voor een awardshow in het Echi. De Grammys werden uitgereikt. En er was ook een bijzondere gast bij. De Oekraïense president gaf een videotoespraak. De war. Wat is meer de muziek? Maar de muziek zal En dan naar de prijzen. Drie beeldjes gingen naar de Foo Fighters. De drummer van die band overleed vorige week ineens. En de prijs voor beste liedje van het jaar ging naar Silksonic. Met hun nummer. Leave de door open. Brandon Anderson. Principal Brody Brown. Dennis Emile II. De Mars, Soul Sonic. Thank you guys so much. And en all because of you guys, me and Annie going to be singing this song forever. So God bless you all. De rest van our lives. We love you. Heb ik het weer nog. Na een winters weekendje is vandaag herfst, bewolkt, regenachtig en een fix windje. Het wordt tussen de 6 en 10 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANBB.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 Zeer goedemorgen vanuit de studio aan de Tolweg. Wij gaan weer een Goedemorgen voor doen. Het is zaterdag 2 april 2022. De 1 april-grappen zijn geweest. En waar gaan we het allemaal over hebben? We gaan praten met vrouwtje van Tetrode over het nieuwe boek Schapen. Met Dick Hulsbos, de voorzitter van het OBZ, praten wij over hun open brief die na de verkiezingen is gepubliceerd. Langs komt met een tulband de Rotary. En dat gaat voor het goede doel. En wij willen graag weten waarvoor het goede doel is. En hoe je daaraan kan komen aan zo'n tulband. Het tweede uur praten wij met Mirko Gerrits over politiek C. Uh, het record is gebroken dat je heel snel een partij in tweeën kan krijgen. Dus we willen graag weten hoe dat zit. Daarna praten wij met Raymond van Haafden, de lijsttrekker van D66. Nu nog wethouder. Uh, gaat niet in de raad. En als laatste nog steeds politiek. Uh, de nieuwe raadsleden die uh, presenteren zich en in dit geval is dat Annemieke Landman en die is uh, nieuw raadslid voor de VVD. Dat is het programma. De techniek doet Thomas de Jong, de jingles en de muziek door uh, Kordraaier, de redactie Gerry Rutte en mijn naam is Ben Zonneveld. Vrouwje, goedemorgen. Goedemorgen. Leuk dat je er bent. Um, vanavond is de boekpresentatie uh, schapen. Dat klopt. Ja, um, waar gaat het boek over? Het boek is begonnen als een... <coughs> in 2019 ontmoette ik mijn nieuwe liefde. En toen ben ik gaan schrijven. En in het begin was het heel spannend of de nieuwe liefde beantwoord werd. Nou, die werd beantwoord. En ik denk, nou, ik schrijf gewoon verder. En toen kwam corona gegeven in 2020 om de hoek kijken. En ik denk, nou, weet je wat? Ik blijf schrijven. Dus mijn boek is eigenlijk een tijdsdocument. Het begint uh, met de liefde. En daarna gaat het over alle dingen ik tegenkwam en waar ik mijn vraagtekens bij had over dat wat met mij deed. Wat voor dingen kwam je tegen? Um, nou ja, ik werk in de zorg. Dus daar hebben we de eerste klappen gehad mm -hmm. met corona. Maar ook gewoon wat ik merkte, dat je elkaar niet meer mocht zien en de afstand en dat iedereen wc-papier ging hamsteren en, en, en zulke dingen. Uh, ja, en dat is ook wel heel erg leuk om over te schrijven. Soms schrijf ik grappig. Soms is het best wel ernstig. Maar het het was eigenlijk een boek, of een dagboek, kun je het ook zien... Um, ook om dingen van me af te zetten. En vorig jaar dacht ik van... nou, dit is wel een heel interessant tijdsdocument geworden. En ik las wel eens wat voor aan vriendinnen mm -hmm. en vrienden. En die waren wel enthousiast. Ik denk, weet je wat, ik ga het uitgeven. Dus vandaar schapen. Vandaar um, Waarom is de titel dan schapen? Gaat het over heel veel verschillende mensen? Of, of het mag gaat ik... erover dat we in het begin uh, lam geslagen waren. Lam geslagen schapen. Mm -hmm. En daar komt de titel vandaan. En het gaat niet over schapen en wappies, Want Aan die termen wil ik niet meedoen. Want nee. dat gaat mij hoorde ook niet over. Maar we waren lam geslagen. Want wat komt er dan ineens op ons af? Eerst horen we over virus in Wuhan. Ja, Wuhan, daar kwam eerst voor mij iets goeds vandaan. Want ja. daar komt mijn gong vandaan, waar ik graag speel. En ja, in China zijn we wel vaker SARS-uitbraken... Dus het was een ver van ons bedshow. En in het begin schrijft hij ook over van... ach, een coronatje. Doe mij maar, maar 25 graden coronatje... met een schijfje citroen erbij. Ja. Maar ja, het kwam toch onze kant op. is in Italië, Tirolen. En toen kwam het hier. En we waren best lang geslaagd, want hoe ga je met een pandemie om? En wat houdt die pandemie in? En hoe gevaarlijk is het? Heeft dat voor jou, als ik je zo hoor, uh, toch al impact gemaakt? Dat het zo uh, heel snel... Nederland binnenrolde. Ja, voor mij heeft het vooral impact opgemaakt... dat ik een zeer sociaal leven heb. En graag naar concerten ga. Graag uitga. En in één keer stopt alles om je heen. Kijk, dat de winkels... Uh, ja, de niet noodzakelijke winkels dicht waren... Ja, dat interesseert mij niet zo. Nee. Maar gewoon dat je elkaar eigenlijk niet meer kon ontmoeten... dat vond ik gewoon uh, ja, een dingetje. Vonden we wel weer oplossingen voor. Met z'n allen op het strand zitten. Op een afstand... Ja. En als je een wijntje dronk, zat je niet meer zo op een afstand, natuurlijk. Maar. Nee, maar de, uh, ja. als je het er toch over hebt, hè, en dat soort grappen haalden wij natuurlijk ook uit. Uh, het was hartstikke mooi weer. Oh, het was prachtig. Dus, dus ervoor, je, je ja. kon lekker ja. op het strand gaan zitten met, uh, met een wijntje of met whatever. Ja. Dus eigenlijk hebben we, daar, hebben we dat goed opgelost. Ja, en het was ook. Ik vond het ook een bijzondere periode. Dat op een gegeven moment. er mocht geen autosand wat in met mooi weer. Dus alles was uitgestorven. Er waren uitgestorven duinen. Het strand was helemaal leeg. En dan zat je daar in de zon met je vrienden. Dat vond ik zo bijzonder. En je zag ook gewoon de natuur blij worden. Want we, hadden, we hebben in de duinen een soort mos. Wij noemen het stikstofmos. Maar dat verdween helemaal. Omdat er geen vliegverkeer of autoverkeer maar, bijna was. Ja. Ja, dus de, de natuur veranderde mee. Um, oh, je, werkt, je werkt in de zorg. Uh, hoe, hoe was de impact daar? Nou, uh, toen de tijd werkte ik in de Heemstede en het was een van de eerste huizen waar corona binnenkwam en hij heeft het genadeloos om zich heen geslagen. Zegt een derde van onze bewoners hebben we verloren hmm. toen. En daar heb je geen invloed op. Je kan er ook niks tegen doen. Maar... Dus je probeert goede zorg te leveren, maar ja, onder je vingers verdaan uh, overleden ze en ook mensen waar je het nooit van verwachtte omdat ze nog aardig sterk waren. Ik heb het boek niet gelezen. Maar als ik, het zo, uh, als ik je zo hoor... dan begint dat een beetje somber met die... Het uh, begint eerst over de liefde. Ja, en dan is het goed. <laughs> <Dat> <laughs> maar ja, dan krijg ik toch die coronaperiode. Ja. en dan uh, We zijn nu twee jaar verder. Ja. Dus ik neem aan dat, dat... richting einde van het boek... het toch weer wat vrolijker gaat worden. Oh, ja, zeker. Maar ook wel... ook tijdens de lockdowns mm -hmm. gaat het ook over... wat voor leuke dingen we wel meemaken. En wat we wel mee beleven. Dus de ene kant is het te ernst, maar je kan niet in die ernst blijven zitten. We moeten ze ook, ook verder. Dus je gaat in andere dingen plezier zoeken. Mm -hmm. En je gaat ook... Uh, met, uh, anders met de kroon ja. om. Kijk, eerst zijn we lam geslagen schapen. Maar op een gegeven moment leren we ook... ermee om te gaan. En dan um, kwamen ook steeds... iets meer te weten. Al weten we nog steeds niet heel veel. Ja. Maar het, het was ook voor mij... een proces van loslaten. Ik weet dat jij een hele grote vriendengroep hebt. En dan mis je dat sociale contact. Ja. Volgens mij zijn jullie weer helemaal hersteld. En, en, en... Ja. Nou, we hebben ook online bingo georganiseerd. Oh, ja. En online uh, opdrachten. Dan kregen we al een opdracht via internet. En dan moesten we dat filmen. En dan gingen we dat weer op die pagina zetten. We hebben heel veel gekkigheid uitgehaald. Zelfs uh, in de coronatijd ben ik uh, bij de brandwikkersterne geweest. Ja. Daar exposeerden jullie met een aantal uh, kunstenaars. Ja. En je schildert. Uh, hoe is dat? Exposeren in, in coronatijd? Want als ja, je binnenkomt, je handen respecteren. je moest een mondkapje ja. op, registreren. Nou, bij de brandweergarage hadden we eigenlijk de pech dat we net weer met de QR-code te maken kregen. Dus ineens moesten we QR-codes scannen als mensen binnenkwamen. Nou ja, dat is iets dat helemaal niet bij kunstenaars hoort. Dus dat was heel raar. Maar we hebben 2020 uh, ook twee keer geëxposeerd in de Passage 20... En daar hebben we zelfs klankhealingconcerten gegeven en ademhaaltechnieken. Maar dan met hele kleine groepjes goed uit elkaar zitten. De ruimte. De ruimte opzoeken, ja. Zodat je toch wat mogelijk kon maken. En, dat, uh, en het, het biedt ook veel troost om gewoon wel te mogen genieten. En bij elkaar te zijn. En bij elkaar te kunnen zijn, ja. En nou. samen ook dingen te doen, zoals die exposities. Ja. Ja. Nou ja, het was uh, in, op meerdere plekken in Zandvoort, dus er is wel uh, kunst ja. getoond. De pech oh, was natuurlijk uw code, maar uiteindelijk uh, was het best wel uh, ja. goed en gezellig. Terug naar het boek. Um, het is best een lijvig boek, zie ik. Um, het is een aardig het, dik boek, ja. <laughs> ja. Ik zou graag een stukje willen horen, mag dat? Ja, ik uh, vind het wel leuk om een stukje uit het begin voor te lezen. Ga je gang. dankjewel Liefkozingen, ik lig in je armen. We praten nog wat. Het is al laat en de tijd tikt voorbij. Ik kijk in je lieve stralende ogen. Jij kijkt naar mij onbewogen. Mijn hart maakt een klein sprongetje. Een vlindertje fladdert vrolijk in mijn buik. Ik sluit mijn ogen en luister naar je liefkozende woorden. Ik val bijna in slaap, maar blijf je ho woorden horen. Je strijkt langzaam je vingers over mijn wang en fluistert lief zacht. Ik voel me geliefd en verdwaal in jouw stem. Langzaam val ik slaap met jouw armen om me heen. Ik droom over jou. We zijn samen op een mooie plek. Het is volle maan en je verluistert. Jij bent degene waar ik van hou. Wanneer ik uiteindelijk wakker word, kruip ik tegen je aan. Je zoent me hartstochtelijk en ik laat je je gang gaan. Zacht raak je me aan en je kijkt zo lief. Maar dan gevaart alles om ons heen. En alles wat hiervoor, en wat hiervoor is gedeeld. Ik heb het me vast allemaal ingebeeld. Mooi. Ja, en dit is geschreven op 14 december 2019. En toen wisten we, vonden we elkaar leuk, maar we wisten het nog niet echt. <laughs> en nu? Ja, nu is het hartstikke fijn. <laughs> <laughs> Mooi. Um, over het boek, hè? Uh, vanavond is de presentatie. Ja. Waar? In het jeugdgebouw achter de Protest Protestantse Kerk in het dorp en om half acht is het, maar om zeven is de avond Krijg een lekker welkomstdrankje en om half acht begint het. Ga je dan uh, weer wat voorlezen? Ja, <laughs> ja maar ja. Is, ja, je kent mij een beetje. Ja, <laughs> wordt er, uh, natuurlijk uh, met live muziek erbij en uh, ja, het is een, een mooie show. Het wordt een hele mooie show. Is het open of alleen op uitnodiging? Het is zo open. Iedereen mag komen. Iedereen mag dus naar het jeugdgebouw... Ja. achter de uh, kerk op de kerkplein. Uh, om zeven uur is het inloop. Half acht uh, begint het boekenbal, zag ik. Ja. En dan lees jij voor met muziek enzovoort. Nou, de ja. mensen zijn welkom. Uh, boeken staat ook, neem ik aan. Ja, zeker. En mijn andere boeken ook. En na de presentatie hebben we een hele goede DJ-set... van Q&B en Mel. Kijk. Dus dat dus wordt het, het wordt ook flink natuurlijk. Het wordt weer een gezellige avond. Ja, ja. Ehm... Um, na de uh, presentatie en, en uh, zeg maar morgen en overmorgen... waar is het boek dan te koop? Uh, het is te koop bij de Bruna. Oké. Okay. Nou, het boek Schapen te koop bij de Bruna... door vrouwtje van Tetterhout. Ik wens jou heel veel plezier vanavond. Dank je wel. En uh, dan spreken we elkaar weer. Ja. Dank je wel. Dank je wel. Never questioned anything Never disagreed Sometimes I think they must have Wound their oh, when you see a cane I see a clock oh, When you see a crowd I see a flock It's sheep again I can't hear my jumping on two trains When you see a cane, I see a crack When you see a crowd, I see a flock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 Uh, het debat was heel veel overeenstemming tussen de partijen. Dat is altijd wel vaak in een debat, dat ze het goed met elkaar eens zijn. En daarom hebben we dat ook hier uh, in deze absentie ook gezegd... dat wij samenwerken, heel belangrijk vinden en vooral uh, naar de toekomst kijken. En uh, zo min mogelijk terugkijken. Dus dat uh, heb ik er daar wel uitgehaald uit, uh, gehaald uit uh, dat debat. Nou, dat... Uh, uh...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 nou ja, dat is wat wij bedoelen, speels slim in op nieuwe ontwikkelingen en proberen inderdaad nieuw, tot nieuwe initiatieven te komen. We hebben natuurlijk wel een aantal hotels met congresfaciteiten, maar misschien moet er wel iets groter komen en dat past ook wel bij Zandvoort. Dat nou, past zeker bij Zandvoort, alleen uh, hoor je heel veel over uh, toerisme binnen de, uh, de politiek en je hoort eigenlijk weinig over uh, wat u noemt de zakelijke gasten.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 Als ik zo vrij mag zijn, vergelijk ik dat wel eens met andere uh, dorpen. En als ik bijvoorbeeld naar, naar Zaalbach Hinterklem ga... dan word ik in een parkeergarage neergezet... en welkeurig opgehaald naar mijn hotel. En zo zijn er nog een paar uh, ja, nou ja, Dat hebben wij ook een beetje voor ogen hiermee. Mm -hmm. Dat we dit uh, me, met elkaar kunnen realiseren. Nou, we zijn uh, benieuwd hoe dit gaat uitpakken. Wat ik ook erg ja. uh, interessant vind, is de ontsluitingsweg. Daar wordt ongeveer al twaalf jaar over gesproken...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 Like, uh, ja, we willen niet het, het, het, het, nou, het verwijten, dus ja, dat we alleen met het college praten. En dat doen we ook niet, <coughs> maar dat beeld wordt wel eens uh, geschetst. En uh, dat, willen we, dat willen we weghalen. Nou, dat is, uh, is duidelijk. En uh, de brief is ook aan, uh, aan de raad en aan de, aan de partijen. Ja. Dus dat is, dat is al, al z1 En z2 is inderdaad dat jullie gaan praten met, uh, met raadsleden. Ja. Uh, er hoort een aantal partijen die dat ook wil.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 We leven het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Het is altijd lente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 Ja, uh, ik kan me ook uh, nog herinneren, en het is misschien nog zo dat jullie vastzitten, aan of vastzitten, jullie samenwerken met uh, Le champignon op het circuit. Hè? Ja. Ik zie nog uh, mensen uh, parkeren, wachten, spelen om naar geld ja. naar ja. binnen te het... Ja, Dat hebben we vorige week gedaan. Vorige ja, week, ja. Kwart voor zeven waren we precies. Ja, en, uh... en het was uh, wisseling van de kloktijden. Nou, uh, het was dus <laughs> ja, het het kwart voor zes. Maar het is uh, zeer, zeer succesvol. Ja. ja. De, wat ik begrepen heb, is dat jullie goede doelen altijd met kinderen te maken hebben.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 been then... dangerous. <laughs>